Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekker van de grootste partijen geprobeerd... om de vele nog zevende kiezers naar zich toe te trekken. Dat ging er af en toe fel aan toe. Bijvoorbeeld toen GroenLinks PvdA-leider Timmermans... VVD-leider Yassil verweet geen verantwoordelijkheid te nemen... voor schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. Maar er werd ook verbinding gezocht... Zo benadrukte PVV-leider Wilders dat hij, als zijn partij de grootste wordt... de premier wil zijn van alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. Het debat werd nog kort verstoord door een demonstratie van lijsttrekker van de nieuwe partij Lef. Hij rende het podium op en schreeuwde tegen een aantal politici... en werd vervolgens door de beveiliging verwijderd. In onder meer Zwolle en Castricum kunnen de eerste kiezers al hun stem uitbrengen... voor de Tweede Kamerverkiezingen... Enkele stembureaus openden om middernacht. De locaties gaan om half acht open. Kiezers kunnen dan tot negen uur komende avond hun stem uitbrengen. Cryptoplatform Binance gaat voor 4 miljard euro dollar schrikken... in het strafrechtelijk onderzoek dat in de Verenigde Staten loopt... schrijft onder meer de Wall Street Journal. Ook zou topman Zaho aftreden. Volgens de Amerikaanse krant zal hij de komende dag... voor de rechter schuldig pleiten aan onder meer witwassen... De Amerikaanse beurstoezichthouder begon in juni een rechtszaak tegen Binance en Zao. Het crypto-platform wordt onder meer beschuldigd van het doorsluizen van miljarden dollars van investeerders om belasting te kunnen ontwijken. En het Nederlands voetbalelftal heeft in de kwalificatiewedstrijd voor het EK met 6-0 gewonnen van Gibraltar. Afgelopen zaterdag kwalificeerde Oranje zich al voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. Toen won het van eh, Ierland met 1-0. Het weer vannacht is het overwegend droog en koud met temperaturen rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Komende dag bewolkt, maar droog. Met 4 tot 6 graden blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. It's so Inject you, seduce you, and affect you like the way I do.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 No no no do it don't, don't. Je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.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 Ik niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Ja, misschien niet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 Met het asfalt